7 uur, het NOS-journaal, Remol Serré. VN bezorgt over wraakacties leger Mali, twee doden bij botsing op spoorwegovergang... en Twitter aangevallen door hackers. De VN is ernstig bezorgd over berichten dat Malinese militairen wraakacties uitvoeren... bij het heroveren van het noorden van het land. Het leger zou milities oprichten om Arabieren en etnische Tuaregs te doden. In dorpen langs de frontlinie in Mali zouden mensen standrechtelijk worden geëxecuteerd of simpelweg verdwijnen. En ook zijn er berichten over plunderingen en lynchpartijen. De speciale anti antigenocide-adviseur van de VN zegt dat het leger de verantwoordelijkheid heeft om de bevolking in het gebied te beschermen. En roept de militairen op om de mensenrechten te respecteren. Op een spoorwegovergang bij Putten is een Intercity op een auto gebotst. De twee inzittenden van de auto zijn daarbij om het leven gekomen. De trein reed waarschijnlijk in volle vaart op het voertuig in. In de trein zaten 150 tot 200 mensen. Ze zijn met bussen weggebracht. In de Intercity zou niemand gewond zijn geraakt. Wel is de schade volgens de NS groot. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang... en het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. Door het ongeluk rijden er tussen Amersfoort en Putten geen treinen. Het sociale medium Twitter is aangevallen door hackers... die kunnen volgens het bedrijf toegang hebben gehad... tot persoonlijke gegevens van zo'n 250.000 gebruikers... zoals e-mailadressen en gecodeerde wachtwoorden. Die gebruikers hebben inmiddels een mail gekregen... waarin ze wordt verteld dat ze hun wachtwoord moeten veranderen. Volgens Twitter konden medewerkers één aanval live volgen en tegenhouden. Het medium benadrukt dat de hackers zeer geraffineerd te werk gingen. Directeur Lord van Twitter schrijft op zijn blog dat hij denkt dat dezelfde hackers meer bedrijven en organisaties hebben aangevallen. Hij wijst op recente aanvallen op de New York Times en de Wall Street Journal. Het blijft onrustig in Egypte. Bij het paleis van president Morsi in de hoofdstad Cairo... raakten demonstranten opnieuw slaags met de politie. Daarbij werd een betoger doodgeschoten. Ook in andere Egyptische steden waren er opnieuw protesten. De demonstranten protesteren tegen het beleid van president Morsi. Ze vinden dat hij de revolutie van 2011 heeft verraden. De onvrede is groot door de voortdurende armoede... de onveiligheid en de werkloosheid... Afgelopen week zijn in Egypte meer dan 60 mensen om het leven gekomen door geweld bij de protesten. In het centrum van Barcelona hebben honderden mensen hun tent opgezet. Ze demonstreren vanwege het corruptieschandaal rond de Partido Popular van premier Rajoy. Ze eisen dat de regering opstapt. In Madrid gingen duizenden mensen de straat op. Net als donderdag waren er ook demonstraties bij het partijbureau van de Partido Popular. De partij wordt al weken beschuldigd van corruptie. De oud-penningmeester van de partij zou er jarenlang een zwarte boekhouding op na hebben gehouden. Premier Rajoy geeft vanmiddag een persconferentie waarin hij mogelijk op de beschuldigingen ingaat. De prestigieuze Harvard Universiteit heeft tientallen studenten geschorst omdat ze hebben gefraudeerd bij een examen. De fraude kwam aan het licht nadat een tutor aan de bel had getrokken. Bij een examen dat de studenten thuis mochten maken... bleek dat ze op bepaalde vragen identieke antwoorden hadden opgegeven. Ze hadden de opdracht gekregen om het tentamen alleen te maken. Bijna 70 studenten zijn 2 tot 4 semesters geschorst... en zo'n 30 studenten hebben een proeftijd gekregen. Oud-militairen in de Verenigde Staten... plegen veel vaker zelfmoord dan eerder gedacht... Uit een onderzoek van het ministerie van Veteranenzaken blijkt dat ieder jaar ruim 8000 veteranen zichzelf van het leven beroven. Dat zijn er 22 per dag. Er zijn 23 miljoen Amerikanen die in het leger de luchtmacht of de marine hebben gediend. Volgens het ministerie van Veteranenzaken kunnen de nieuwe cijfers een hulpmiddel zijn voor betere en gerichtere hulpverlening aan veteranen die suicidaal kunnen worden. Twee weken geleden maakte het Pentagon bekend... dat in 2012 meer militaire zelfmoord pleegden dan er zijn omgekomen in een gevechtssituatie. De kranten Limburgs Dagblad en de Limburger verschijnen vanochtend toch gewoon. Er dreigde een staking bij de drukker... maar onderhandelaars van de vakbonden en mediagroep Limburg... hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de medewerkers. Donderdag kwamen door een staking de kranten niet uit. Dinsdag verscheen er een noodeditie... De drukkers wilden dat het verlopen sociaal plan weer zou gaan gelden. De directie heeft dat nu toegezegd. Het sociaal plan is volgens de vakbonden nodig... omdat bij een aangekondigde reorganisatie mogelijk 25 van de 75 arbeidsplaatsen verdwijnen. De komende week moeten de werknemers zich uitspreken over het onderhandelingsresultaat. En dan het weer, buien met ook winterse neerslag. Minima iets boven het vriespunt. Overdag enkele winterse buien, maar ook zonnige perioden. En vooral ochtends een stevige noordwestenwind. Het wordt een graad of vijf. Morgen eerst droog met een waterig zonnetje. Maar smiddags weer wat regen. Het wordt opnieuw zo'n vijf graden. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor. Maar liefst 25% zuiniger, waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al oh wel? 1 liter voor 23 kilometer. C'est fou. Dus dan gaan ze Van Nederland naar Tirol op één tank. Met de Citroën C3 met PureTech motor. Zonder wegenbelasting en dankzij een aantrekkelijke inrailpremie nu vanaf 12.990 euro. Inclusief airco en radio-cd-speler. Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Vanavond in College Tour, de legendarische regisseur Bernardo Bertolucci... over de meest omstreden seksscène uit de filmgeschiedenis in Last Tango in Paris. Bernardo Bertolucci over Robert De Niro... en natuurlijk de negen Oscars voor zijn film The Last Emperor. Bernardo Bertolucci in College Tour. Vanavond op Nederland 2 om kwart over elf bij de NTR... Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 2 februari. De treinen gaan weer rijden richting België. Maar de gemeente Den Haag vindt het nog niet goed genoeg en heeft een eigen plan. De bekentenis over dopinggebruik volgen volgende rap op. Maar nu blijkt dat de controle de afgelopen jaren fors is verminderd. En nog meer sport is dus even lucht voor Marco van Basten, de trainer van Heerenveen. Want hij won een belangrijk degradatie ul tegen RKC. En terwijl de Malinese soldaten wraak nemen bij het heroveren van het noorden van het land, komt de Franse president Hollande op bezoek in Mali. En in Duitsland durven ze het voor het eerst in 70 jaar aan. Een tentoonstelling over de nederlaag van het Duitse leger in Stalingrad. En verder speelt het geld een rol in deze uitzending. Miljarden natuurlijk voor de SNS. En Groningen wil ook geld hebben, maar liefst 1 miljard euro. Het geld moet terechtkomen in een compensatiefonds... dat bedoeld is voor de nadelige gevolgen van gaswinning in Groningen. Het zei commissaris van de Koningin in Groningen Max van den Berg gisteren. Maar als u beseft dat het bij een veel kleiner bedrag aan aardgas... wat men wilde gebruiken uit de Waddenzee om 800 miljoen ging... en de fonds, dan hebt u door dat we hier over minstens een miljard... en dat soort bedragen spreken. Wil het echt betekenis hebben en wil het ook serieus zijn in de afweging? Wij voelen ons vanwege allerlei landsbelangen... Verplicht toch op een bepaalde manier door te gaan met aardgaswinning. Ja, dan moet er ook tegenover staan. Absoluut de compensatie naar de bevolking toe. De commissaris Max van den Berg. VVD-Kamerlid René Leegte is woordvoerder voor Energie en Internationale Handel. Meneer in de Lijn, goedemorgen. Goedemorgen. Is het een beetje een reëel bedrag dat Max van den Berg noemt? Nou, laat ik zeggen, kijk, ik ken dat gebied in Loppersum goed. Mijn familie ja. die komt er vandaan en ik ben er vaak geweest. En mensen schrikken van een rapport zoals de KMI en de staatssoestel op de mijnen dat heeft gegeven. En dan vind ik het uitermate onverstandig dat een ervaren commissaris als Max van den Berg... dan over de rug van die emoties ineens een claim van 1 miljard gaat neerleggen. Omdat dat het, het, aan de ene kant de verwachting wekt eh, dat er veel geld gaat komen... en aan de andere kant het de onrust eh, stimuleert of, of, of pikkelt. En ik vind, dat, ik vind dat uitermate onverstandig. Uitermate onverstandig. Daar is politieke taal voor. Het is eigenlijk belachelijk. Ja, ja. ja. Maar... Dat rapport, u had het er ook al eventjes over, wat vorige week verscheen... Hè, dan bleek dat die bevingen kunnen oplopen tot een kracht van vijf op de schaal van Richter. Dat betekent toch ook gewoon dat er meer kans is op schade? Ja, kijk, dat rapport zegt dat er statistische aanleiding is om te veronderstellen... dat er zwaardere bevingen zouden kunnen zijn. Ja. En verder zegt het rapport, we weten het niet zeker. En dus is de aanbeveling om in het uh, gebied zelf onderzoek te gaan doen. Ja, volgende week staat de hele week in de Tweede Kamer in het kader van de uh, aardgaswinning. Dus we krijgen dinsdag een technische briefing en dan krijgen we van alle techneuten exact te horen wat er aan de hand is. Dan hebben we woensdag een hoorzitting met alle omwonenden En dan donderdag zullen we in de Tweede Kamer met de Kamerleden spreken wat er moet gebeuren. En ik verwacht dat we daar zullen uitkomen, dat we een onderzoek gaan doen in het veld. van Hoe zit het nou met die aardbeving? Waar vinden ze plaats? Hoe zwaar kan het worden? Zodat we daadwerkelijk de feiten boven tafel krijgen. Want er zijn eigenlijk nog te veel vragen. En van de berg loopt, wat dat betreft dan voor de muziek uit. Ja, die loopt voor de muziek voor de muziek uit. Ik snap het wel. Heel geld voor Groningen. Hij zegt ook ik wil het voor werkgelegenheid en ik wil het voor onderwijs. Dat zijn allemaal ondere, andere zaken. En ja, dat zijn gerechtvaardigde zaken. Maar ik vind het uitermate onverstandig om over de rug van geschrokken burgers, ja. die zich zorgen maken over wat er aan de hand is ineens een claim van een miljard toe te doen. En dat past ook niet in een ervaren bestuurder als hij is. Maar stel nou dat er uh, wel geld komt, hè? dus de, de, het wordt allemaal wel uh, aangetoond. Vindt u dan dat dat geld um, gebruikt mag worden, zoals Van den Berg zegt, voor andere zaken? Of vindt u dat er echt alleen maar geld moet komen, als het er al komt... om uh, de, uh, laat zeggen, gevolgen van de aardbevingen op te vangen? Ja, kijk, wat, wat minister Kamp nu heeft gedaan, die heeft gezegd... Uh, oké, okay, er is kennelijk onzekerheid dat er misschien zwaardere aardbevingen kunnen komen... Dus we gaan preventief 100 miljoen uittrekken om gebouwen te versterken. Dat vind ik een verstandige uh, oplossing. Omdat je daarmee schoorstenen die los zijn, uh, gebouwen die wat verzwakt zijn, versterkt. Zodat als er een aardbeving voordoet, de schade mee gaat vallen. Dat is volgens mij precies wat we moeten doen. Daarna moeten we zorgen dat we weten wat er aan de hand is. Uh, uh, en als we dat weten, ja, dan kunnen we denken aan vervolgstappen. Dat is niet veel te vroeg. Iedere speculatie leidt tot extra emoties yeah. en die mensen zijn afgeschrokken. Maar even nog voor de helderheid, want ik, ik, ik snap uw antwoord maar op één punt uh, niet. Wilt u het nou hebben voor, als het er dan uh, komt, voor alleen de aardbevingen? Of zegt u van de Berg, u gaat veel en veel uh, te ver uh, met het geld beschikbaar stellen ook voor andere zaken? Ja, de claim van, van de Berg heeft niets met uh, aardgaswinning te maken. Um, um, dus, dus, dus dat is sowieso is dat een onzuivere uh, discussie. En wat ik zeg, de VVD vindt dat we uh, moeten weten wat er aan de hand is. Wat zijn dan die risico's? Precies. En als we dat in kaart hebben, dan moeten we gaan denken hoe we daarmee omgaan. Maar nu is het me helemaal helder. Meneer Leegte, ik dank u wel. René Leegte was dat van de VVD, woordvoerder Energie en Internationale Handel. En de hele komende week wordt er over gesproken in de Tweede Kamer. Afgelopen week maakte maak re, Rasmussen bekend... dat hij bijna zijn hele carrière doping heeft gebruikt. Deze wielrenner werd nooit betrapt... ook niet in de jaren dat het bloedpaspoort was ingevoerd. Uit notulen van de UCI blijkt dat het aantal bloedcontroles... nu de laatste jaren drastisch is gedaald. En dat maakt het zo bewierookte opsporingsmiddel... ineens een stuk minder betrouwbaar. Kees Jonkin, onze verslaggever, sprak erover met Gerard Vroemen... de vroegere baas van de Cervelo ploeg. En hij constateerde deze feit al veel eerder. Inderdaad, eind 2010, begin 2011 uh, had ik het idee, ook sprekend met renners... dat er een stuk minder tests werden uitgevoerd dan, dan vroeger. Nou, minder test, minder kans om mensen te pakken. Dus uh, dat heb ik toen naar voren gebracht en dat werd me niet helemaal in dank afgenomen. Vertel. Nou ja, de UCI uh, heeft toen een uh, persbericht gestuurd. Dat ik, wat uh, was het, irresponsible en uh, deceitful en uh, ik weet niet, nog wat van die termen. Uh, hoe kwam je aan de informatie? Wat, wat had je nou precies geschreven? Ja, dat, er, uh, dat ik van veel renners had gehoord dat zij niet meer getest waren... sinds uh, uh, zeg maar na de Tour de France 2010 ongeveer uh, tot uh, ja, begin 2011. Dus dat, uh, dat had ik gehoord en dat had ik geschreven. En nu blijkt helemaal dat je gelijk hebt. Want nu zijn de papieren boven tafel gekomen. UCI-notulen, waarin uh, waar een notabene meneer McQuaid gewoon aanwezig is... Bij die vergadering En daar wordt gewoon besloten om inderdaad minder te testen. En zelfs oudere renners helemaal niet meer te testen. Uh, ja, die uh, documenten zijn er nu, ja. Maar wat betekent dat nou voor het paspoort dus? We weten nu dus dat u UCI besloten heeft minder te testen. Uh, wat is nou de waarde van het biomedisch paspoort? Nou, de waarde van het paspoort valt of staat met de hoeveelheid testen die er worden uitgevoerd. Dus het is niet een aan uit knop, maar hoe meer je test, hoe, hoe beter het werkt. En het is niet zo dat het paspoort alles oplost... en dat je als je het paspoort als je elke dag test dat er geen doping meer is in sport... of nou wielrennen of een andere sport is. Maar het is wel zo dat hoe meer je test... hoe kleiner je in ieder geval die bandbreedte maakt. Dus ook als je wel doopt, kun je nog maar een heel klein beetje dopen. Dus het effect is hetzelfde. Een schone renner heeft een betere kans. Omdat in ieder geval de mensen die nog vals spelen, kunnen minder vals spelen. Ja, het kwam hun natuurlijk heel slecht uit... want het biomedisch paspoort is, is natuurlijk ook gewoon een soort van symbool. Het, het is een ook een angstmiddel voor uh, wielrenners. Ja, maar het is niet een afschrikwekkend middel voor wielrenners... als er niet voldoende getest wordt. Want die wielrenners weten als eerste of ze getest worden of niet. Dus als zij zelf merken dat ze niet meer getest worden... dan is ook die afschrikwekkende werking is weg. Dus op dat moment is het biologisch paspoort... Als het biologisch paspoort niet werkt, is het alleen maar een, een marketingverhaal. Als het wel werkt, is het een deel van een oplossing. En uh, hoe, uh, heb je enige idee hoe het nu is? Nou, ik denk niet dat er enorm veel veranderd is. Dus er, er wordt nog steeds getest. Uh, daar niet van. Maar niet, niet zoveel als het vroeger was. Uh, terwijl ik eigenlijk zou denken dat het meer zou moeten zijn. Maar mijn grote probleem is ook dat niet alleen de UCI uh, hier dit persbericht stuurt en, en, en de zaak ontkent. Maar het paspoort wordt voor een groot deel betaald door de teams. Dus die, die betalen nog steeds zoveel als vroeger. Maar krijgen daar in feite maar half zoveel voor terug als vroeger. Maar je hoort de teams helemaal niet. Dus als de teams bijdragen aan dat paspoort omdat ze de sport schoon willen hebben... En, en van hunzelfde geld wordt opeens maar half zoveel test gedaan... dan zou ik als team zeggen, hé, hey, waar betaal ik in godsnaam voor? En dus komt het uh, ploeg eigenlijk wel goed uit dat er zo weinig getest wordt. Nou, het komt de ploeg in ieder geval goed uit dat er zoiets is als een biologisch paspoort... waarvan ze mensen kunnen vertellen dat het is nu anders is dan in de Armstrong-tijd, want we hebben nu het biologisch paspoort, dus het is veel moeilijker om uh, vals te spelen. Dat verhaal is op zich wel waar, maar als je nou echt dat verhaal belangrijk vindt... dan zeg je ook, nou, ik wil voor mijn geld zoveel mogelijk testen. zien. En daar hoor je ze niet over. Dat zei Gerard Vrome. De vroegere baas van de Cervelo-wielenploeg Geven nog de cijfers. aantal out-of-competition-controllers daalde. daalde met meer dan de helft... van meer dan 6.000 in 2009 naar nauwelijks 3.000 in 2010. En in 2011 werden iets meer dan 3.000 controllers uitgevoerd. Ook het budget voor dopingscontrollers werd verlaagd van 6,3 naar 4,1 miljoen euro... Straks, Nederland heeft weer een coureur in de hoogste klasse van de autosport. De Formule 1. Verkeersinformatie. De A12 Utrecht-Den Haag is tot 8 uur afgesloten. Tussen de afslagen Den Haag-Centrum en Den Haag-Malieveld. Gaat trouwens ook voor de A28. Tussen Assen en Heerenveen. Tussen Assen en Hogeveen. Tot 9 uur is de weg dicht tussen de afslagen Hogeveen-Fluitenberg en Hogeveen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. Heerdeveen krijgen we straks, dan gaat het over het voetbal. De Benelux-terrein komt terug. Nou ja, de wagons in ieder geval. Want die worden vanaf 18 februari ingezet als vervanging voor de 4A. Als onderdeel van een intercity die de verbinding tussen Den Haag en Brussel vormt. Materieel moet nog wel worden aangepast, vertelt NS-woordvoerder Erik Trindhamer. Het zijn de Benelux-wagons die wij eh, nog hadden. Maar die zijn inmiddels aan de kant gezet... en moeten dus weer door de inspectie goedgekeurd worden. En dat heeft even tijd nodig... ...dingen op school schoongemaakt worden, eh, toiletten die er nu in zitten... ...moeten veranderd worden aan eh, Europese normen en standaarden... ...dus dat heeft even tijd, nodig. dat wordt nu met mannenmacht aangewerkt. Pas op 11 maart is er acht keer per dag een trein van Den Haag naar Brussel. Op 18 februari gaat de trein voor het eerst rijden, het kost even tijd... ...en dat ligt niet alleen maar aan de aanpassingen van het materieel. Verder hebben we dezelfde tijd nodig om even te testen... ...of deze dienstregeling binnen de huidige dienstregeling past dat moet je testen in de praktijk. En dat er een intercity komt ter vervanging van de Vira... dat vindt reizigersvereniging Rover een goed begin. En die verbinding mag wat hen betreft blijven. Nou, wij vinden eigenlijk dat er naast de Vira altijd een gewone intercity moet rijden. Die hoeft niet zo snel als de Vira te zijn, maar hij moet in ieder geval een gereserveringsplicht hebben. Hij moet betaalbaar zijn. En om heel eerlijk te zijn, twijfelen wij een klein beetje aan de doelgroep van de Vira. Want we hebben ook al een Thalys en daar gaan reizigers ook al mee. En we denken dat de reizigers die er nu nog zijn, eigenlijk vooral behoefte hebben aan die flexibele intercity. Dus wij vinden die veel belangrijker dan die hele Vira. Dat zegt de reizigersvereniging Rover. En daar nou is er nog een belangrijk plan en dat komt uit Den en daar gaan we over praten met wethouder Peter Smit. Die heeft namelijk gisteren met collega's uit andere gemeenten en reizigersorganisaties rond de tafel gezeten. Goedemorgen. Goedemorgen. Want u heeft het plan om de lage landenlijn te introduceren. Wanneer gaat hij rijden? Nou, ik hoop bij de volgende dienstregeling. En dat is in december dit jaar. Maar dat weet ik niet zeker. Het kan dat niet eerder. Nee, dat kan zeker niet eerder. Uh, de, zo werkt het niet. Per dienstregeling worden dit soort majeure veranderingen uh, geregeld door ProRail. Maar het aardige is dat het eigenlijk precies die trein is... waar de mevrouw Van Rover, die net voor mij sprak, het over had. En dat is de trein waar uh, die, die van Den Haag-Holland spoor naar Brussel zou moeten gaan? Ja, en dan ook stopt bij tussenliggende steden. Kijk, het probleem van de Vira is dat die... ...eigenlijk maar uh, in, in de zuidelijke randstad op één plek stopt in Rotterdam. En die zuidelijke randstad bestaat uit nog veel meer steden. Uh, en nu moet je uit al die steden overstappen naar die Vira-lijn toe. Ja. Als, die, als die rijdt, uh, dat is vervelend. Je moet reserveren. Uh, dat is vervelend en het, hij is duurder. Het is eigenlijk de oude Benelux-trein die u wilt uh, herintroduceren. Ja, wij hebben eigenlijk niet goed begrepen dat het vooruitgang is als je die opheft. Ja, maar uh, heeft u hem, uh, of herstelt u hem in uw plannen, maar voor een deel natuurlijk, hè? want het deel Amsterdam-Den uh, Haag, dat, uh, daar lees ik niks over. Nee, uh, kijk, de, de verbinding van Den Haag naar Amsterdam. Uh, ja, daar, daar rijden al een heleboel treinen. Dus dat is eigenlijk goed geregeld. Dat is uh, aanzienlijk beter geregeld dan de verbinding naar het zuiden op het nee. ogenblik. In ieder geval de grens over. Ja. Heeft u ook van die berekeningen gemaakt met hoeveel passagiers er dan uh, aan boord komen? Wij zijn nu bezig die berekeningen te maken. En vanaf volgende week starten de besprekingen met de, uh, de spoorondernemingen die zich bij ons gemeld hebben. Ja, want u heeft iemand nodig die het moet exploiteren. Ja, precies. Dat gaan we natuurlijk als stad niet zelf doen. Nee, u heeft, uh... Maar u had toch wel een eigen BV opgericht? Dat wel. Uh, en die BV die gaat nu, om het zo maar even te zeggen, de instituties door. Wij praten met ProRail, we praten met uh, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, we praten met InfraBel... Um, om dat treinpad te krijgen en om te voldoen aan de voorwaarden die de regelgeving stelt. En Infrabel, dat is een Belgische instelling? Zeker, dat okay, is Belgische instelling. Oké, die andere, okay. die andere die kwamen heel bekend voor me, Infrabel nog eventjes niet. Ja, Wanneer dat, we, dat we, Ja, leren we weer, elke dag. Wanneer weet u of het doorgaat? Ja, eh, eh, eigenlijk kan dat zeker worden in een periode die ligt ergens tussen zeg maar, mei en, en september, oktober. Oké. Okay. Dat is niet helemaal duidelijk wanneer definitief uitsluister zal zijn. Nee, maar eerst moeten al die gesprekken worden gevoerd. Gaan we ja. Vanaf mei gaan we u weer eens bellen. Meneer Smit, ik wens u er veel succes bij. Dank u wel voor het Dank gesprek. Dank u wel. Goedemorgen. Ja. Het is negen minuten voor half acht. Tijd voor nieuws uit Cambodja. Want Cambodja neemt afscheid van Nooredom Shiannouk. Voormalige koning overleed afgelopen oktober op 89-jarige leeftijd. En het, vel, het volk heeft nu afscheid van hem kunnen nemen. Dat gebeurde tijdens een laatste rijtour door de hoofdstad Phnom Penh. Als de gouden kist op de gouden wagen voorbij trekt... zakt iedereen op de knieën. Meer dan een miljoen mensen hebben zich langs de kant verzameld. Allemaal dragen ze witte overhemden. Allemaal getooid met een rouwprentje van Sihanouk. Veel mensen hebben witte bloemen meegebracht. Anderen branden wierook en kaarsen. Vier uur vanochtend stond iedereen al klaar. In vol ornaat. Duizenden militairen... Politiemannen, ambtenaren en andere groepen hebben hun gala-uniformen aangetrokken om de koningvader de laatste eer te betuigen. Zelfs jonge mensen die hem amper hebben gekend zijn bedroefd. The new like me, we are not no history. Wij van de jongere generatie weten niet zoveel over hem. Maar toen hij stierf zagen we veel op de televisie. So we... Houden jullie van hem? Natuurlijk. Elke Cambodjaan houdt van hem. No, Voor mensen zoals deze jonge man, die niet zoveel weten over Sihanouk... worden via duizenden luidsprekers de hele dag de verdiensten van de koning nog eens opgesomd. Het is een ingetogen stoet, maar wel een rijke. Een paar gouden praalwagens voor de kinderen en familieleden... en natuurlijk een aparte praalwagen voor premier Hun Sen... die al sinds 1985 de echte machthebber is in Cambodja. Onder zijn dictatoriale bewind... was voor Sihanouk alleen nog maar een ceremoniële functie weggelegd. Maar vandaag is het de dag van de oude koning... en staat de premier voor een keer in zijn schade. Siano krijgt elk eerbetoon dat je maar kunt bedenken. De hoogste leiders van de boeddhistische geestelijkheid... rijden mee in de stoet en bidden voor hem. Muziek begeleidt hem op zijn laatste zes kilometer lange tocht. En aan het begin en het eind... zijn er de saluutschoten. Een eer die alleen staatshoofden te beurt valt. Als de gouden kist weer binnen de muren van het paleis verdwijnt klinkt er nog even wat marsmuziek. Dan knallen de saluutschoten weer. Nog een paar vrouwen krijgen een huilbui voor de camera's van de journalisten. En dan is het afgelopen. Reportage was van Michel Maas. Ik praat nog eventjes met hem verder. Michel, um, hoe was het trouwens om, om daarbij te zijn in Pompin? Ja, dat is heel bijzonder, want uh, ja, het is niet alleen het enorme spektakel, al dat goud die optocht, uh, de manier waarop het georganiseerd was, het was allemaal perfect tot in de puntjes georganiseerd. Maar wat nog het meest uh, spectaculair was, was de reactie van de bevolking. Echt uh, te zien dat, dat nou ja, iedereen, bijna 2 miljoen mensen, uh, aan de kant van de weg zaten en dat die ook allemaal de moeite hadden genomen om een wit overhemd aan te trekken, dat, dat zag er al... Uh, heel bijzonder uit. Dat zou je natuurlijk in Nederland nooit voor elkaar krijgen. En ook, uh, ja, zelfs de pers liep met witte overhemden, uh, inclusief ik zelf. Ja. En ja, dat, dat geeft een uh, bijzonder uh, feestelijk, maar ook uh, treurig gevoel aan wat er gaande is. En aan het eind van die tocht, dat was zes uh, kilometer, daar deden ze bijna zes uur over, uh, ging die kist dan weer uh, het paleis binnen waar die over een paar dagen in brand gestoken zal worden. Ook dat wordt een heel groot uh, spektakel weer. Nou ja, dat, het is iets wat je niet elke dag meemaakt, zal ik maar zeggen. Maar vergeef me deze onwetende vraag. Waarom doen ze er zo lang over? Want ik begreep dat hij al in oktober overleden was. Ja, dat klopt. Maar uh, dit is iets traditioneels. Hij uh, uh, maandag is het precies 100 dagen geleden dat hij uh, uh, is overleden. En die honderdste dag, dat is de dag waarop hij gecremeerd moet worden. En uh, ja, dat, dat gaat nu dus gebeuren. En daarom voorafgaand hebben ze nu die drie dagen van, uh, van rouw, van, uh, van afscheid, zeg maar. Daar was die, uh, die grote optocht gisteren, was daar een van. En vandaag zag ik hele lange rijen mensen uh, die uh, naar het paleis toe gingen om daar nog uh, uh, persoonlijk, zou je bijna kunnen zeggen, afscheid te nemen van de koning. Hij is koning uh, geweest, maar Zianouk uh, was toch ook premier ooit? Ja, hij is uh, in, in 1955 had hij uh, zijn koningschap eraan gegeven. Hij is afgetreden en uh, zijn vader, die nog leefde, die is toen koning geworden. Want hij werd premier, hij vond dat uh, veel interessanter om zijn land uh, ook daadwerkelijk te leiden. Dus politiek leider van zijn land te zijn en niet alleen maar een symbolische koning. En dat heeft hij heel lang volgehouden en uh, ja, dat, dat heeft... Uh, dat heeft ook zijn aanzien in Cambodja vergroot. Hij is de man geweest, uh, eerst als, als hele jonge koning die het land naar de onafhankelijkheid heeft geleid. En daarna als premier heeft hij eigenlijk het land, uh, heeft in het begin gemaakt met de opbouw van het land. En dat ging goed uh, totdat uh, de Amerikanen uh, een, een staatsgreep steunden van een generaal die hem heeft afgezet. En uh, daarna... Is hij op de vlucht gegaan, is hij in ballingschap gegaan en pas in 1991 weer in zijn land teruggekeerd? En overleden dus in oktober. En de uh, komende week wordt hij gecremeerd. Michel Maas, dankjewel. Hij is getalenteerd, maar hij geeft grif toe dat alleen talent niet genoeg is. Guido van der Gaarde, zijn jongensdroom komt uit. Hij debuteert volgende maand in de topklasse van de autosport, de Formule 1. Hij heeft van der Garder te danken aan de geldschieters. Zoals bijvoorbeeld zijn steenrijke schoonvader, Marcel Boekhoorn. En zijn sponsor, MacGregor. Directeur van dat kledingmerk is voor het gemak ook manager van de coureur. Op een feest in Amsterdam was die manager dan ook een van de feestvarkens. Hi. Hi! Leuk dat je er bent, man. Hey, Hi, man. Jan-Paul ten Hopen. Handjes schudden de hele dag. Ja, wij zijn uh, blij dat het gelukt is om uh, eindelijk weer een, uh, een Nederlandse rijder in de Formule 1 te krijgen. Wij vinden uh, autoracen in onze marketing heel erg belangrijk. En uh, Guido is een persoonlijke vriend geworden van ons. En een uithangbord. En een ambassadeur voor de raceport. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Een viergejaartje. Dank je wel. Dat was geen hand, dat was een hele harde schouderklop. Dat was Marcel Boekhoorn. Marcel is de schoonvader van Guido van der Garde. Marcel Boekhoorn is een heel succesvol ondernemer. Dat weten we allemaal allang. Nu bent u even schoonvader. Ik ben een hele trotse schoonvader. en vind het geweldig wat hij bereikt heeft. Fenomenaal wat er gaat gebeuren. Gaat u er met de neus bovenop zitten komend jaar? Oftewel vaak naar de Grand Prix of is dat niet de hobby? Op zeker. Ja? Ja, natuurlijk. Dat feestje gaan we meemaken. Hoe moet dat dan met NEC? Nou ja, we gaan naar zowel NEC toe als naar de Formule 1. Dat kan Ik niet om twee uur middag. Ik zal af en toe wat wedstrijden gaan missen. Kan niet anders. Heeft u nou zelf nog een rol gespeeld in deze deal? Want dat werd vaak gesuggereerd. Guido heeft een hele fijne schoonvader. U kent de grap? Nee, ik ben aandeelhouder bij McGregor met Ben die hier naast mij staat, Ben Kolf en met Jeroen Schotters. En met z'n drieën hebben we dit gedaan. Dag Ben. Mijen. Hallo, ben Ben Kolf, heet ik. Wat doet u in het leven? Ik ben uh, directeur bij McGregor. U zit ook in het complot? Ik zit ook in het complot. Uh, heel, heel, heel erg trots dat Guido dit bereikt heeft. Voor ons is dit een uh, ongelooflijk hoogtepunt. Mag ik zeggen dat het mij verbaast anno 2013 met het huidige economische klimaat... dat het toch is gelukt? Ja, dat mag ik zeggen. Ja, dat mag u zeker zeggen. En het is zeker geen makkelijke tijd in de wereld. Maar wij zijn uh, ondernemers en ons bedrijf doet het fantastisch... En uh, ja, dat is een verenigde krachtsinspanning geweest. En uh, het is gelukt. U weet hoe het werkte in de Formule 1 de afgelopen jaren. Het draaide altijd al om geld, maar het is alleen maar erger geworden. Als er in Rusland of in Mexico of in Venezuela iemand aan een boom schudt... dan zijn we in Nederland meteen kansloos. Nee, absoluut. Het is ook een stukje, En uh, het is ook heel bijzonder dat uh, wij uh, met ons uh, modebedrijf dit kunnen doen. Uh, Guido heeft ook heel goed gereden. Die heeft zich in de Formule 1 laten zien als testrijder. Maar in de Formule 1 is talent niet genoeg, hè? anders had hij er wel lang in gezeten. Dat klopt. Je hebt uh, goede sponsors nodig. Uh, Guido heeft goede sponsors. Iedereen staat erachter. Wat we nu van plan zijn is om uh, heel Nederland achter Guido te krijgen. Hij zal daar zijn uiterste best voor doen om te presteren. We moeten niet overspannen verwachtingen hebben... In de Formule 1 moet je achterin beginnen en dan moet je jezelf uh, bewijzen. En we zijn zeker dat uh, Guido uh, gaat laten zien wat hij waard is. Dat zei Jan Paul ten hopen, de manager van Guido, Guido van der Garde. Hoeveel miljoen McGregor betaalt, dat is overigens geheim. Over zes weken is het debuut van Van der Garde in de Grand Prix van Australië. Straks gaan we praten met Paul de Grauwe over de kredietvaardigheid van SNS. Maar eerst... Radio 1, het NOS-journaal...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 En de prestigieuze Harvard Universiteit heeft tientallen studenten geschorst... omdat ze hebben gefraudeerd bij een examen. Een tutor trok aan de bel toen bleek dat de studenten bij een examen... dat ze thuis mochten maken op bepaalde vragen identieke antwoorden hadden gegeven. Ze hadden de opdracht gekregen om het tentamen alleen te maken. Bijna 70 studenten zijn 2 tot 4 semesters geschorst... en zo'n 30 studenten kregen een proeftijd. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Het is momenteel overwegend bewolkt. Er komen een aantal buien voor en vanuit het noorden trekt ook nog eens een regengebied over het land. Het is nu zo'n 2 tot 5 graden. Nou, vanochtend trekt het regengebied verder naar het zuiden en wordt het in het noorden droger. Tegelijkertijd breekt ook de bewolking en is er een mix van wolken en zonnige momenten te zien. Ook vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af, maar er is opnieuw kans op een paar buien. De buien hebben soms ook een winters karakter, dus plaatselijk kan er naast regen ook wat natte sneeuw vallen. Het wordt vandaag 4 tot 6 graden en daarbij staat een matige wind uit noord tot noordwest. Aan de kust en op het IJsselmeer is de wind vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het wisselen bewolkt. Eerst is er nog kans op een paar buien, maar vannacht wordt het grotendeels droog. De minima die komen rond het vriespunt uit. Kijken we naar morgen zondag, dan begint de dag droog met soms nog wat zon. Later in de ochtend raakt het bewolkt en in de middag gaat het vanuit het westen regenen. In het oosten is vervolgens nog even kans op wat natte sneeuw. En tot morgen 5 à 6 graden. Nu verlengd tot met september de voorstelling die geschiedenis schrijft.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 Uw bedrijf ook. Zonder maatregelen is er straks voor u geen betalingsverkeer meer mogelijk. Dus zorg er nu al voor dat uw software en administratie geschikt zijn voor het langere rekeningnummer. Zodat u al uw leveranciers kunt blijven betalen. Doe de impactcheck op www.overopiban.nl en bekijk welke maatregelen uw bedrijf moet nemen. Over op Iban, hou de rekening mee. De NOS, het Radio 1 Journaal. Straks alles over Heerveen en Marco van Basten. Maar eerst over dat nieuws van gisteren, want dat dendert ook nog steeds na. De derde nationalisatie, nationalisering van een Nederlandse bank in amper vijf jaar. 2008, ABN, AMRO en Fortis. En gisteren dus SNS Reaal. Vrijdag 1 februari 2013 is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Ik ga er verder over praten, dat was de minister gisteren. Hè? Ik ga er verder over praten met Paul de Grauwe, hoogleraar internationale economie... aan de katholieke universiteit Leuven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dit nieuws eigenlijk voor de kredietwaardigheid van Nederland? Wel, Ik denk dat dat natuurlijk geen goed nieuws is, maar toch heb ik het neiging om dat niet te overdrijven. Uh, ik denk dat we uiteindelijk de kredietwaardigheid van Nederland... Uh, Min of meer onaangetast zal blijven. Ook als er nu de zoveelste bank genationaliseerd wordt. Want het is niet zomaar de eerste bank. Nee, uh, het is dat de klopt. Derde. Ik zeg ook niet dat dat gewoon nieuws is, maar um, uiteindelijk, als het goed wordt aangepakt, um, dan, ja, dan, dan zal het toch voor de kredietwaardigheid van Nederland niet zo negatief zijn. Ja, waarom houden de markten vertrouwen in ons? Ja, om te beginnen um, heeft Nederland een dat die goede positie, ik bedoel, de uh, externe schuld is, is, is, is laag, in feite is er geen externe schuld, de overheidsschuld is natuurlijk hoog, maar dat is overal het geval, ja. um, en, en dus uh, dat betekent dat er toch ten aanzien van Nederland uh, een, een groot vertrouwen is in buitenland. Ja. Is dit een beetje wat, uh, ik ga met zijn oude reclame leus van Stal, uh, foutje bedankt, en dan kan je weer verder gaan? Uh, ja, dus uh, zo zou ik het ook niet stellen natuurlijk, maar um, cruciaal zal zijn hoe het allemaal wordt aangepakt. Hè. Wordt het uh, op een, op een uh, rationele manier gedaan en ik twijfel er niet aan dat dat zal gebeuren, um, ja dan, dan is dat allemaal niet zo erg. Nee. Um, ik bedoel maar is het ook mee, Ja, ja. De, de overheid wordt nu eigenaar van een bank en als die bank uh, op, opnieuw een, een, een going concern wordt en een, een kan draaien dan... ...dan zal uiteindelijk het effect daarvan relatief beperkt blijven. Ja, en het effect op uh, de figuur van Dijsselbloem, de minister die we net uh, hoorden... ...want die is niet zomaar minister, die is ook uh, sinds kort voorzitter van de Eurogroep. Ja, dat is natuurlijk uh, psychologisch niet zo leuk. Hè? Um, als je moet verschijnen nu te, ja, op, op vergaderingen met, met Grieken en, en Italianen en Spanjaarden en, ...en wie Nederland in het verleden nogal dikwijls de les heeft gespeeld, dan is dat niet leuk... Uh, maar goed, uh, dan moet hij dat toch wel inslikken. Ja, ja maar het is alleen maar niet leuk, uh, zal ik maar zeggen. Je, je moet even een groot ego hebben uh, en dan kan je weer verder. Ja, zo zou ik het durven ja. Ja. ja. En dan is er ook woede. Uh, bijvoorbeeld onze premier, uh, Mark Rutte, die zei: dan moeten we weer opdraaien voor die ellende veroorzaakt door prutsende bankiers. Ja, dat begrijp ik heel goed, uh, zo'n woede. Hè. Dus uh, we hebben dat nog gezien en, en heel dikwijls gezien in het verleden. Dat, uh, Bankiers um, grote risico's nemen, vooral bankiers die te groot zijn, uh, too big to fail, hè, zoals ze dat noemen. Ja. En dat is natuurlijk een, een hemelshoog probleem. Dus, uh, um, maar ja, daar is een zekere fataliteit aan. Dus uh, terwijl gewone bedrijven, zelfs grote bedrijven, echt failliet kunnen gaan um, zonder de economie volledig naar beneden te sleuren, is dat bij grote banken meestal niet het geval dus, nou ja, Nee, Dat geworden. is misschien wel het grote probleem. Dat is misschien wel het grote probleem. Wat u noemt too big to veel. Zijn die banken niet echt gewoon veel en veel te groot geworden? Ja, daar ga ik volledig mee akkoord. Ik denk dat mijn banken echt in... ...in kleinere stukken moet kappen. Um, de banken in Nederland, maar ook elders in België, in Frankrijk, in Duitsland zijn veel te groot. En die zouden echt in, in kleinere delen moeten opgesplitst worden. Maar, en is de politiek bij machten om dat ook echt te doen? Helaas niet, nee. Dus dat is nu gebleken. Ja. Dus uh, uh, ik, ik dacht dat uh, na de bankencrisis van 2008... Uh, dat dat zou gebeuren dat banken um, in, in, in kleinere delen zouden opgesplitst worden maar dat is helemaal niet gebeurd en uh, in feite zien we dat die misschien nog machtiger geworden zijn ja en ze gaan elke keer ook vrij uit ik bedoel stel dat bewezen kan worden dat er sprake is van mismanagement kunnen ze daar überhaupt veroordeeld worden ja alles hangt er af natuurlijk wat wat de aard is van het mismanagement um, als het gaat om fraude en zo ja dan kunnen die waarschijnlijk strafrechtelijk wel we horen het maar als dat niet het geval is, dan wordt het gewoon mis. Nou ja, ik, ik, ik, ik hoorde gisteravond op televisie Eva Wiesing bij ons zeggen: op domheid staat geen straf, geloof ik. Ja, precies. Ja. Dus uh, um, natuurlijk, wat men zou moeten kunnen proberen, dat is die, die, die bonussen die ze in het verleden hebben gehad, genomen, um, terugvorderen. Maar ja, als er geen strafrechtelijke um, basis is om dat te doen, dan, dan zie ik het toch niet gebeuren. Nee, dan heb je als klant, als consument en als belastingbetaler het nakijken. Ja, precies. We moeten het ermee doen, meneer de Grauw. Ik dank u wel voor uw toelichting. Paul de Grauw Dag, was dat, hoogleraar internationale economie... aan de katholieke universiteit van Leuven. Voetbal dan. Een belangrijke wedstrijd was het gisteravond voor sportclub Heerenveen. Het werd de eerste uitzegen 1-0 tegen RKC. Heerenveen speelde lang met tien man, maar de eenzame spits, Filip Djuricic, die sloeg uiteindelijk toe. Hij werd gevloerd door keeper Zoet, die ook met rood moest vertrekken. En hij benutte dezelfde strafschop. Djuricic dus, de man van de wedstrijd. En hij vond de strafschop terecht. Yeah, honestly, I think it was, you know, because uh, I was one uh, one against one with the keeper, and I, uh, if it was not, uh, I, I should not risk so much. So I just fall down, and uh, on the end, I think it was penalty. Pembasta shouted at you before. Stay up front. Wait for the moment, and the moment came. Yeah, exactly. Uh, you know, uh, great decision for uh, for him also because uh, you know uh, he put out uh, our you know best striker and uh, best scorer and uh, in Bogason. In Bogason, yeah, and uh, you know it's uh, it was really difficult to decide in that moment. He gave me a chance and uh, I do it on the right way. And also, congrats him to this. Jurisiets geeft coach Marco van Basten dus een compliment. Want toen Heerenveen met tien man kwam te staan... haalde die topscorer Finn Borgerson naar de kant. En hij zette Jurisiets alleen in de spits om te loeren op de counter. Tactiek werkte en dus een tevreden coach. Iets heel positiefs, hè. je wint een uitwedstrijd, Je krijgt geen tegendoepenen tegen. Dat zijn allemaal dingen die in de laatste tijd eigenlijk uh, niet gelukt zijn. En uh, nou ja, we zijn in ieder geval bij elkaar gebleven, hecht gebleven en, en, en dezelfde dingen blijven doen. En uh, nou vandaag met een nieuwe jongen erbij, Joe van der Berg, die een belangrijke rol speelde, vind ik... zijn we uiteindelijk erin geslaagd om eindelijk dat wel te behalen, die overwinning in de strijd. Dus dat is, dat is gewoon uh, heel positief. Voel je je nou helemaal opgelucht? Nou, natuurlijk uh, ben je opgelucht omdat uh, dit soort uh, wedstrijden helpen... Uh, voor het vertrouwen. Ik ben, ik ben meer blij dat het, dat het uh, zeg maar voetballend gelukt is dan dat wij uh, hier eindelijk een uitslag winnen. Want natuurlijk ja, is het ook belangrijk. Maar ik vind dat we, we hadden controle in de wedstrijd. En ondanks het feit dat, uh, dat zij gingen aandringen op uh, zeg maar de maken Of toen ze met 11 tegen 10 stonden, zijn we niet zo, niet zo uh, kwetsbaar gebleken. Nou, dat is iets wat tot tevredenheid stemt. Is de druk nu minder bij je? Was er druk? Nou, ik moet je zeggen dat uh, ik doe mijn uiterste best. En wij doen als technische staf ons uiterste best. En de jongens uh, ja, trainen goed en, en werken hard. En uh, het, het geeft wel een opluchting natuurlijk als je nu drie punten hebt. En uh, ja, het geeft ook vertrouwen natuurlijk. Dat is ook wel wat belangrijk is. Prettige terugreizen. Met champagne heb ik begrepen. Ja, Alfred was, uh, is jarig. In Bogason. Alfred is jarig en uh, die had gebak meegenomen En champagne dus... Uh, het wordt een andere terugreis als in de afgelopen maanden. Twee glaasjes dan maar hè vanavond. Ja, nou ik denk dat de jongens uh, de glazen zelf maar moeten verdelen hoor. Ik neem wel een nipje. <laughs> Maak van Basten was dat. Heerenveen won dus van RKC. Wat wordt er vanavond nog gespeeld? AZ speelt tegen Groningen. Roda JC neemt het op tegen Heracles. NAC speelt in Breda tegen PEC Zwolle. En in Eindhoven PSV tegen ADO. En dit zijn de klanken van Train Bruises. I haven't seen you since high school tablet wordt steeds vaker gebruikt in de klas. Verkeersinformatie. De A12 Utrecht-Den Haag is nog een kwartiertje afgesloten tussen de afslag Den Haag Centrum en Den Haag Malieveld. Geldt ook voor de A28 tussen Assen en Hoogeveen tot 9 uur is die weg daar dicht tussen de afslag Hoogeveen Fluitenberg en Hoogeveen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. Hillary Clinton is niet langer de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Gisteravond diende ze formeel haar ontslag in, waarna John Kerry werd benoemd als de nieuwe minister. Met veel lof sprak Clinton voor de laatste keer haar diplomaten en haar ambtenaren toe. I'm proud to have been a part of you. I leave thinking of the nearly 70,000 people that I was honored to serve and lead as part of a huge extended family. And I hope that you will continue to make yourself, make me, and make our country proud. Thank you all and God bless you. Bij het afscheid op het ministerie was ook haar biografe, BBC journalist Kim Gatters. Ze schreef een boek over Hillary Clinton. En correspondent Wessel de Jong sprak met haar. I have indeed 300,000 miles to 40 countries over 4 years That's and impressive. I can tell you it's exhausting. Al het reizen met Clinton is afmattend, vindt Gattas. And I have seen that transformation she came to the State Department still quite cautious and guarded very much the politician. Gattas heeft haar ontwikkeling gevolgd van een achterdochter politicus, beschadigd door de pers tot iemand die steeds beter in zijn vel ging zitten. And so it was interesting to notice that slow Mallowing. Naarmate Clinton zich verder verwijderde van de dagelijkse politiek... groeide ze steeds meer in haar rol. And in fact she is very warm. En eigenlijk vindt de journaliste haar een warm persoon... dat veel grappen maakt. You know Mindy, do you remember when, you know, we were young and about to get married and I went to Vietnam and I lost my leg and you stuck by me and the wife says, "Yes, yes, I remember." In een mop van Clinton vertelt een man op zijn sterfbed aan zijn vrouw over alle rampen die ze samen hebben overwonnen. En zijn conclusie is, "Well, you know Mindy, I really think you bring me bad luck." <laughs> Goed dat er gelachen wordt, want er is ook voldoende om te huilen. Zoals Libië, waar de Amerikaanse ambassadeur werd vermoord, of Syrië. Ik denk that a lot of people who had a lot of hope in this administration are very disappointed by how it's handled Syria. Je denkt dat veel mensen teleurgesteld zijn over hoe Amerika zich opstelt in het geval van Syrië? Hillary Clinton would have liked the administration to be more forward leaning on Syria. Gattas zegt het voorzichtig, maar ze denkt dat Clinton meer zou willen doen. But in the end this is a decision made by the president and this is a president who does not want to be involved in another war. Uiteindelijk is dit een zaak van de president en die heeft geen zin meer in oorlog. Maar Clinton zal nooit bijkeegen van oneenigheid met Obama. A common knowledge has it that foreign policy is made in the White House. Could you speak about a, a Clinton legacy in that sense? I put that question to Hillary Clinton signature achievement. is legacy? Ik heb haar ook gevraagd wat ze nou nalaat aan belangrijke verdragen of vredes. Maar dat vindt Clinton een veel te beperkte benadering. People forget what it was like when President Obama came into power and I became his secretary of state. There was so much damage to repair. Bovendien, er moest veel te veel puin worden geruimd van president Bush... vertelde ze aan Gattas. En de toekomst? Is may run. Iedereen is ervan overtuigd dat ze zich kandidaat gaat stellen... voor de volgende presidentsverkiezingen. Ik denk dat ze het zelf nog niet weet. Het is niet iemand die haastige besluiten neemt. Ze gaat er nog eens rustig over nadenken. Journalist Kim Gaddas reisde mee met Clinton naar 40 landen. Haar boek zal dit voorjaar ook in een Nederlandse vertaling verschijnen. En dan de tablets. De tabletcomputers die rukken op in het onderwijs. Maar scholen moeten zelf maar verzinnen hoe ze die apparaten financieren. Onze verslaggever Roel Pauw ging naar de basisschool De Delta in Assen-Delft. En die school die noemt zichzelf de school van de toekomst. Een stel kleuters is bezig op de iPad. Ze moeten op het scherm een paar stippen met elkaar verbinden. en Zonder dat ze het in de gaten hebben schrijven ze de letter F. Een leuk geluidje als beloning. Directeur Babs Schipper is dol enthousiast over wat kinderen zo spelenderwijs oppikken. Ze leren hier dus al gewoon de letters en de cijfers schrijven op de tablet, zodat ze gewoon al het beginnen te herkennen. Je ziet hoe leuk ze het vinden. Ja. Zijn ze gewoon eigenlijk al bezig met talen en rekenen. In groep 4 werken de kinderen met tabletcomputers die speciaal voor het onderwijs zijn ontwikkeld. Ongeveer zo groot als een half A4 met een aanraakscherm. Dan hoef je niet de potlood te pakken steeds. Kun je nog wel schrijven met pen en papier? Nou, schrijven moet je wel nog wel hier gewoon oh ja. op doen. Wat deed je nu aan het doen? Rekenen. Waar was je nu gebleven? Hier? Ja. 15 min 8. 7. Had je hem goed? En nee, nee, dan moet ik eerst het draadje afmaken. Oh, is het raad. dan kan op. ik zo'n krul of een streep. 16 min 8. Ach. Een krul. Dat ja. is allemaal goed. Ja. Juf Danielle Mulder kan op haar eigen pc zien waar de kinderen zijn en hoe ze het doen. Ze krijgen meteen feedback. Dus ze zien meteen of ze het goed of fout hebben gedaan en dan kunnen ze het nog verbeteren. Ja. En als ik zie dat een som bij heel veel kinderen fout gaat, dan kies ik ervoor om weer even uitleg te gaan geven. Is het voor de kinderen ook makkelijker om zich te concentreren op de dingen waar ze mee bezig zijn? Ja, normaal hebben ze een boek voor hun neus en dan zien ze de hele les met alle plaatjes, alle sommen en dat kan best wel afleiden. En nu zien ze één rijtje sommen voor hun neus en dat is het. Maar anders moet je eerst de bladzijde gaan zoeken. En je, je leert je nu ook wel een beetje uit je hoofd. Want je, want je legt het uit op het bord en de tablet legt het ook nog uit. Dick de Wolf van de HBO-raad omarmt de mogelijkheden. Je kunt ook niet anders, want het gaat nou eenmaal deze kant op. Maar hij plaatst ook een kanttekening. Uh, het roept ook wel een beetje een zorg op. Aan de ene kant, fantastisch enthousiast dat mensen daarmee bezig zijn. Maar het omgaan met dit soort afstelt stelt inhoudelijke, pedagogische en didactische vragen. En dat het leuk is, dat is absoluut meegenomen. Dat moeten we zeker niet vergeten. Maar het gaat echt om vragen: hoe zorgen we ervoor dat de leerlingen uh, beter hun potentieel gebruiken? En dat moeten we nog maar zien, of dat zo is. Dat moet je goed bekijken, omdat daar vele opvattingen over zijn en vele manieren. En dat moet je goed volgen. Onderzoek dus. Onderzoek dus. De Delta School in Asserdelft staat met beide benen in de digitale wereld. Zelfs het voetbalveldje heeft elektronische doelen met ledverlichting. Al die nieuwe spulletjes, dat zal best wat kosten. Ja, het is heel duur. Ja? Als we kijken naar de overheidsgelden die naar onderwijs uitgaan... dan zijn die allemaal nog geëend op het krijtbordmodel, zoals wij dat maar noemen. En er is helemaal nog geen financiële doorrekening gemaakt naar wat we kinderen werkelijk nodig hebben in een digitaal tijdperk zoals waar we nu in leven. Moeten ouders bijschieten? Nee, ouders moeten niet bijschieten. Dat mogen ook niet in het primaire onderwijs. Ouders hoeven niet te betalen voor onderwijs op de basisschool. Wel maken wij gebruik ook van sponsoren bijvoorbeeld, maar ook inderdaad van keuzes die we maken. We hoeven nu geen boeken te kopen en kunnen daarvoor dus ook de huur van tablets betalen. De laatste spreker was directeur Bab Schipper van basisschool De Delta in Assendelft. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, de ochtendkranten staan vol met artikelen en opiniestukken over de redding natuurlijk van SNS en ook. Ja, goedemorgen. Een enorme grijze zwemband met daarin de kleuren van SNS vult de voorpagina van het financiële dagblad. De krant noemt het een unieke reddingsactie omdat ook beleggers in één klap alles kwijt zijn. Volgens het ND, het Nederlands dagblad, verdwijnt lang niet al het geld dat de overheid in banken steken in het afvoerputje. Het geld dat werd gestoken in. In Egon en ING leverden de regering miljarden aan rente en premies op, schrijft de krant. Ook de miljarden die nu naar SNS gaan, kan de minister op termijn terugkrijgen, zeggen experts in het Financiële Dagblad. De banken en verzekeringsbedrijven van SNS maken namelijk mooie winsten. Maar de vastgoedsector moet dan wel aantrekken in de komende jaren. De Volkskrant heeft een cartoon over de redding. Daarin redt minister Dijsselbloem in een supermanpak een veel te dikke en halfdode bankdirecteur. Terwijl het personeel van SNS vanaf de grond de euroman toejuicht en bedankt. Ja, nou ook ander nieuws in de kranten. De Telegraaf en het AD hebben een grote foto van een schaterende Beatrix... en prinses Mabel op de voorpagina. De twee barsten gisteren in lachen uit in een onderrondje. toen ze aankwamen bij het Beatrixtheater. Koningin vierde haar 75e verjaardag met personeel en oud-medewerkers. Ook bijna de hele koninklijke familie was aanwezig. Waar het grapje tussen Beatrix en Mabel over ging, dat is onbekend. Willem-Alexander zal Koningsdag en 5 mei anders gaan invullen. Dat zegt Sadiq Hartshaoui. Een goede bekende van Willem-Alexander vandaag in deze krant. Um, en welke krant dat is? Dat, NRC. Uh, kijk, het NRC. De directeur van kennisinstituten denkt dat er zeker accentverschillen komen. Zoals uh, 5 mei, die dag, zal een ander tintje krijgen. Of Koningsdag, je kunt je afvragen of ze al die gemeenten blijven bezoeken. De Belgen zijn boos dat het eerste WK-veldrijden buiten Europa... een dag is vervroegd. Het WK-parcours ligt vlakbij de Ohio-rivier. En die dreigt te overstromen. En daarom begint het WK vanavond al in plaats van op zondag. En dat is bij de Belgen in het verkeerde keelgat geschoten. De veldrittop voetert in de Belgische media... dat de vervroegde start WK onwaardig is. We zijn hier niet eens een week... en hebben met onze eigen ogen kunnen vaststellen... dat de Ohio regelmatig buiten haar oevers treedt. Het kan dus niet zo zijn dat niemand van de UCI... dat in drie jaar tijd niet één keer zou hebben opgemerkt. Al dus de Belgische delegatieleider Jos Smets. Dagblad van het Noorden heeft goed, heeft goed nieuws voor shoppende moeders. Ook op koopzondag gaan de deuren van de kinderopvang open in Groningen. De kinderopvangorganisatie SKSG biedt gratis Koopzondag-opvang in de stad. De gedachte daarachter is dat kinderen vaak een hekel hebben aan winkelen... terwijl ouders soms graag de stad ingaan. Ja, SKSG heeft geen idee of het storm zal lopen. Dat stipje in een stofwolk dat mannen straks aan de horizon zien verdwijnen... dat zijn de vrouwen die de mannen binnenkort in alle opzichten achter zich laten. Dat schrijft Rutger Bergman in de Volkskrant Vonk. Fonk. Want volgens Bergman wordt dit de eeuw van de vrouw. Vrouwen doen het in alle succeslijstjes beter dan mannen. In de probleemlijstjes zijn juist veel mannen te zien. 9 van de 10 gevangenen is man. 9 van de 10 fraudeurs is man. Hooligans zijn meestal man. Mannen drie. Vaker en mannen zijn vaker dakloos. Ja, zo is het al genoeg. Ook okay, NRC-bericht over de opmars van vrouwen. Steeds meer ambassadeurs van Nederland in het buitenland zijn vrouw. Van de 36 ambassadeursbenoemingen waarmee de ministerraad vrijdag heeft ingestemd... zijn er 14 vrouwen. Nou, dat is alweer goed nieuws, toch? Sluiten we er lekker mee af. We hebben dus nog veel meer nieuws. Uh, ook goed nieuws Ja, over wolven bijvoorbeeld... hebben we straks na de klok van 8 uur. En over het DNA in Oldenzaal. Blijf luisteren. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie AZ Groningen. Voorzet, ja! Hij zit erin! Roda, Herakles. Die een flinke redding in huis En wat doen ze daar dan toch? Nak, pek, En het doelpunt: 1-0. En op voor 9, PSV, Ado. Hij ligt erin. Hij ligt er al in. Uitstekend uitgespeelde aanval. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.